hulpverleners zijn nog bezig om het water weg te pompen uit kelders. Het snelstromende riviertje de Gulp ontspringt in België... en komt bij Sleenaken ons land binnen. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is aangekomen in Israël. Hij zal daarna verwachting praten met Israëlische en Palestijnse leiders. De republikein Romney wil nauwere banden tussen de VS en Israël. Hij onderhoudt een vriendschappelijke relatie met premier Netanyahu.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 Ik ben er wel uit, Frank. Ja, wat wordt het? Wat wordt het? <laughs> het wordt uh, pech. Pech. pech. Pech? Pech. Zoals Donald Duck. Ja, do, zoals Donald Duck altijd pech heeft gehad. Ja, maar ik hoorde net Kees zeggen in het nieuws uh, uh, dat er uh, dat dorpje... In Limburg, toch? Sleenaken. <laughs> ik zou zeggen Slenaken, maar het is uh, Sleenaken. Ja. Daar is dus een, een, een riviertje overstroomd. Het riviertje de Gulp. En er zijn zo'n 15 tot 20 auto's een eind door het water meegeslipt. Dus dat is echt, dat is nog, ja, dat is nog op. Partij water naar de midden Maar hoe is je overstroomd dan? Nou, door de regenval. Ja, door de regenval. Ja, rond middernacht. Dus uh, een paar uurtjes geleden zijn daar twee hotels onder water gelopen door het plotseling opkomend hoogwater van het riviertje de Gulp. Stond de Gulp open? Door regenval tegen het water in de Gulp. <laughs> afgelopen avond enorm snel, met name door de Dobstraat en de Waterstraat. <laughs> Kwamen blank te staan en de gasten van de twee hotels zijn naar de eerste en tweede etage gegaan om droge voeten te houden. Dus dan ben je op vakantie? Ja. En dan? In Sleenaken. Sleenaken, heb je al pech dat je niet naar het buitenland komt? <laughs> <laughs> dan Heb je ook nog natte voeten? Ja. Ja, precies, ja. Nou ja, en, en nu zijn ze nog druk bezig met het leegpompen van de kelder. Dus kijken of ze meteen even die, uh, die hotels kunnen ja. bellen ook. Ja, dat is ook we wel even bereiken. Kijken hoe het daar is. Maar uh, Jij bent wel een pechvogel, ik heb wel eens met jou, volgens mij ook op die boot hebben we het wel eens over gehad, waar we het er net over hadden, de schippers van BNN. Yeah. En je hebt ook wel eens dat je op de redactie bij BNN komt en dat je echt kan klagen, dat je zegt van... Uh, uh. Ja, maar ik heb fases, ik heb echt gewoon... Dat je hebt toch een pechdag gehad laatst? Ik herinner me een pechdag ja, van jou. Ja, dat klopt ja, ja dan ging, dan ging alles, toen ging alles mis, toen had ik, toen had ik uh, verf gekocht voor op de muur. En toen was, het, uh, was ik op de helft, was, was het blik leeg. Het was ook wel irritant. je van, Toch weinig van? gekocht. En toen ging ik terug naar de, naar de, naar de, naar de bouwmarkt. En ik zei, deze verf nodig. En toen zei ze, oh, die hebben we wel. En, uh, want die had ik net laten maken, ook, uh, ook een paar uur daarvoor. Dus zij hebben toen die, die verf gemaakt. En toen kwam ik thuis, nou, verder schilderen. En natuurlijk, uh, dan de rest was opgedroogd. En uh, uh, dit, dit was, was nieuw, was dat nat. Dus dat kon je niet goed zien. En toen had ik dus een hele muur geschilderd. Echt vet veel. En toen droogde het op, bleek het twee verschillende kleuren te zijn. Het was dus net één tintje. anders. Hoe heb je dat opgelost? Nou, toen ben ik op hoge poten naar... naar als ik op hoge poten echt je ja. dan... Een beetje misjes. Dus uh, toen hoge poten weer terug naar de bouwmarkt En gezegd, ik heb twee verschillende kleuren verf voor jullie gekregen. Dat kan niet. En... Uh, nou, toen kreeg ik uiteindelijk een nieuwe kwast, een nieuwe verf van zijn. Uh, maar ja, kon je wel weer die ene kant helemaal. Moest meer ik doen. eerst die verf laten drogen een dag. En daarna moest ik weer... Nou, ik moest alles opnieuw doen, doen. Als je één kant doet, ja, dan, dan uh, ja, dat kan het natuurlijk ook niet. En je had nog meer pech die dag. Ja, die dag had ik nog meer want toen ging mijn computer kapot. Uh, die hield er zo en ineens hield mee op. Dus ik naar de... Uh, ik, ik op toog, hoge poten ik, nee, nee, ik toogde naar de computerwinkel. En daar heb ik een uh, nieuwe uh, uh, accu gekocht. Hoe heet zo'n ding? Ja, een accu. en ja. uh, een, uh, een, uh, een voeding. Heb ik gekocht. En, uh, dus ik heb die uh, voeding uit de computer geschroefd en een nieuwe voeding erin gedaan. En toen deed hij het nog niet. En toen, daar baalde ik dus een beetje van. Dus ik dus, kijk op waar het aan kon liggen. En dan had ik mijn broer aan de telefoon. Die is, die is daar handig in. Yeah. En uh, nou, wat het dan zou kunnen zijn. En, zo. en onbewust zat ik een beetje met zo'n knopje te spelen. En toen ging ik het knopje van de, van, de, van de 8 volt... ...drukte ik ineens naar de 16 volt. Dus dan gaat er ineens te veel stroom door die voeding in. Dus, ging ik, dus ik drukte dat zo over. en... <lacht> <lacht> Oplofte je ja, nieuwe ja, accu? Er, ja, er kwam zo'n vlammetje uit van mijn computer ineens. Dus dat was ook shit. En toen uh, wat gebeurde er dan nog meer toen? Met uh, je fiets ofzo? of zo? Of met je brommetje? Nee, mijn brommer. Nou, ik heb wel een pechjaar hoor, tot nu al. Tot Hoezo nu. dan? Nou, ik heb gewoon heel veel pech dit jaar tot nu toe. Gemaakt. Maar wel in die kleine dingetjes. Want kleine je dingetjes. bent voor de rest ben je gezond. Bandle bandlek van mijn brommer. Ja. Nou ja, dat is vervelend. Moet je dan weer plakken. En ja. zo. Dus maar dat zijn wel echt pechdingen. Ja, echt gewoon... pechje. Ja. Maar ik ben eens dus op zoek, leek me leuk omdat, uh, omdat toch, ja, je hebt daar toch in Slenaken. Uh, is, is, heb je echt wel pech? Want je verwacht ook niet dat, uh, dat de gulp zal overstromen. <lacht> dat verwacht je niet nee, nee, nee. als je daar bent. Dus de, uh, leek het leek me leuk om te hebben over het moment dat jij het aller, allermeeste pech had. Dus gewoon een situatie dat je echt dacht: van, hoe, ik, hoe ben ik hier in godsnaam in terechtgekomen en hoe kom ik er ook weer uit? Maar ook een beetje een soort, soort Murphy's Law. Dat, het, dat je ook één keer pech hebt en dat het pech alsmaar erger wordt. Dat het gewoon overal in doorgaat. Uh, dat kan ja, natuurlijk ja, ook. Dan, dan heb je echt zo'n pechdag. Nee, nou, jij dus dan, dan, dan heb je dus een pechdag ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat is, dat is het onderwerp van deze nacht. 0801-121, het moment dat jij echt gewoon de, de meeste pech in je hele leven had. En dan mag, uh, mag iets lulligs zijn, zoals. Uh, nou, we hadden overstroming, maar ook wat heftiger zijn. Of, uh, maar het kan er van alles zijn. En, weet jij eens uit je hoofd? Ja, ik, ik heb uh, een tijdje gehad om na te denken. Ik weet nog mijn eerste optreden met mijn bandje. Ja. Uh, met mijn, mijn huidige band, die nu inmiddels niet meer is. Maar toen, uh, toen gingen we optreden in een buurtcentrum in Amsterdam-Noord. Dat was heel vet, vond ik. Ja. Want ook door de locatie en zo. En toen hadden we twee nummers gespeeld. En we speelden we hadden dan een band, daar zat ik in, ik drum erin. En dan hadden we een dj, want dan maakten we een dubstep... met allemaal elektronische dingen erin en zo, en een band. Na twee nummers hield de uh, dj-set ermee mee op, van de ja. dj. Dus toen konden we dat al niet meer doen. En na het vierde nummer, we hadden in totaal acht nummers of zo... dus het viel nog mee, maar na, na het vierde nummer... stopte ook de basversterker ermee, mee, die ontplofte ook. Dus, dus toen stonden we daar met de gitarist, de zangeres en een drummer dan. En toen was het echt zo van, het was onze eerste optreden... dus we keken elkaar zo aan Oké, okay, en toen hadden we iets geïmproviseerd... Ge dat we een keer op de repetitie hadden gedaan. Maar dat bedoel ik dus met die Murphy's sla. Dus eerst die DJ-set die ermee stopt... Yeah. en dan ook nog die basversterker. Ik vraag me dan wel af of, of dat dan met elkaar te maken heeft. Of dat dan echt komt... Dat, je, dat als één ding fout gaat, dat dan alles fout gaat. Dat je in een negatieve spiraal zit. Zelfs... Ja, hetzelfde toch dat als er ergens een lampje in huis kapot gaat... dat je echt de rest van de week bezig bent met alle lampjes vervangen. Want ja. ze allemaal achter elkaar... Maar heb je ze niet, komt dat niet omdat je ze allemaal tegelijk in hebt gebruikt? natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Maar, maar het is wel irritant. Ja. Ja, dat vind ik echt? wel vervelend, ja. Nou, die, die dames van de, van de uh, Olympische ploeg Die, nou, ik die hadden getre, geen pech, Die hadden wel. toch wel pech, toch? Nee, die waren dat... gewoon niet goed genoeg. Ja, maar dat... Ja, denk je Je hebt pech als je, als je je verslikt terwijl je het water inspringt. Ja, misschien was dat wel zo met die Inge Dekker. <laughs> want die, die lag voorop en die... Uh... Nee, Marleen Veldhuis heeft het vooral verpest. Nee, Nee, helemaal vooraan. De Inge Dekker was de eerste ja, die, ja. Die, ging, die ging zwemmen. En die kwam aan als eerste. En die eindigde als die, achtste. En bij de wissel en toen ging in eindig als achtste. Nou, dan moet, moet iets gebeurd zijn daar. Ja, misschien had ze wel pech inderdaad. Ja. En wat dacht je van die wielrenner? Kampen. Heb je dat gezien? Vino Koerov, die won uiteindelijk door het Olympische goud. Maar die ja. uran, waar die mee ontsnapt was... Die keek dus in één keer naar links in plaats van rechts. Want Vino Kurov, dat was de wegwedstrijd vanmiddag... Ja. met Olleemse Spelen. Vino Kurov reed uh, achter hem dan. Met z'n tweeën waren ze voorop. Ja. En hij keek de hele tijd naar rechts. Want daar zat Vino Kurov wanneer hij zou aangaan, de eindsprint. En op een gegeven moment keek hij heel lang naar links... Ja. En toen kwam Finecourt of zo rechts eroverheen. Ja. En toen keken we weer pas op en toen was Finecourt al weg. En daar zat een luchtje aan bij dan nu. nu ja, ik denk dat het gewoon pech is. Ja, ik weet niet precies wat dat luchtje dan zou moeten zijn. Ja, dat hij heeft gezegd: van hier, als jij mij laat winnen, dan krijg je een half miljoen of zo, weet ik veel. Ja. Omkoping. Ja, dat wordt gesuggereerd. Maar ik denk dat het gewoon een domme pech is. Echt waar? Dat hij verkeerd gokte en dacht: hij komt nu naar links en dan. Maar jij denkt dat dus dat hij. Of nou in ieder geval, dat. Dat of zo. En dat die jongen dan in een splitseker moet zeggen: Oké, okay, ik ga van half miljoen. Ja, ik denk het. Tja? Zou dat kunnen? Nou ja, het dat wordt gesuggereerd. Ik, niet ik, nou ja, ik geloof maar niet dat Misschien dat dat kan. heeft hij wel eieren voor zijn geld gekozen. Dat hij sowieso dacht... Ja, ik ga toch niet winnen van hem in de sprint. Want ik kan helemaal niet sprinten. Volgens mij is het ook wel een beetje een klimmer. Die Uran, die uit ja. Colombia. Um, dus dat hij dacht van... Ja, laat ik dan gewoon voor zoveel duizenden of miljoenen euro's... dan hem dat Olympisch goud geven. Het is ook zijn laatste wedstrijd van Fino of ja. Hij stopt er nu mee. En ja, dan gaat de politiek in ook, hè. Toeroe. Dus, uh, <laughs> geld zat nu natuurlijk. Maar misschien was het ook gewoon domme pech. Ik, ik zou het ook wel pech kunnen doen. Ja, dan moet een... ik. moet ik steeds zo denken. Pech, daar gaan we het over hebben. Wat is de keer dat jij het meeste pech kreeg? 0801121, 0801121. En als je me uit kan leggen waarom uh, Finecourt of nou wel of niet gewonnen heeft, dan hoor ik het ook <laughs> graag van je. 0801121. Some nights I stay up, casting in my bed. Some nights I call it a draw. Some nights I wish the Mileys could build a cast. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up. I still see your gospel. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.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 Goeiedag. Ja? Hallo, goedendag. Je spreekt met Luc King van uh, BNN Radio 1. Spreek ik met het Parkhotel, het Gulpdal? Ja, met wie spreek ik? Uh, met Luc King van Radio 1. U bent op Radio 1 op dit moment. En uh, ik, ik zit met het Parkhotel in Sleenaken, toch? Ja. Ja, ik, ik bel even naar aanleiding van de overstroming die jullie hebben gehad. Ja. Hebben jullie daar last van? Nee, wij niet. Oh, wie, welk hotel dan wel? De Slenakenvallei. Vallei. De, -Vallei. de -Vallei. Ja. Oh, Oké, okay, dan gaan we daar even naartoe bellen. Dank ja. u wel hoor. Daag. Zo, hm, dat vond ik ook gezellig. ook allemaal overstroomd. Uh, we zitten even te kijken naar wat we kunnen... Uh, uh, of we de Sleenakenflanei even dan kunnen bereiken. Dat is misschien wel aardig, want er is daar dus een, een riviertje overstroomd. De Gulp. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Het riviertje, de Gulp. Wat het schijnt nogal een snelstromend riviertje te zijn. De Gulp ontspringt in België en komt bij Sleenaken ons land binnen. De overstroming ontstond door zware buien in België. Nou, eens kijken of de Sleenakervallei al uh, de boel weer droog heeft. U bent verbonden met Sleenakervallei Hotel is. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Ja. Moment geduld, alstublieft. Je ah. wordt zo dus spoedig mogelijk geholpen. Nou, dan weet je in ieder geval zeker dat ze het druk hebben als uh, de mensen in gesprek zijn daar. De gulp dus. Een overstroming is ontstaan door de zware buien in België. Nou, dat is toch vervelend. Ik ben op zoek naar uh, pech, even tussendoor. Uh, mensen die pech hebben gehad. En uh, nou, misschien heb je wel uh, ooit een keertje auto-pech gehad. Of gewoon uh, dat je in Frankrijk was op vakantie... en dat je dacht van, weet je wat... ik zet mijn tentje al ergens in, die, uh, in dat kuiltje daar neer. En dat er de volgende dag begonnen te regenen... en dat je hele tent overstroomd is. Dat kan natuurlijk ook, hè. Of zelf waterpech. Dat soort zaken allemaal. 0800-1121 is ons telefoonnummer als je ons wil bereiken. Ik heb het idee dat veel mensen op vakantie zijn euh, deze nachten. Het is een moeilijke, moeilijke avond. En uh, mijn slinakkervallei uh, is even druk met dweilen, denk ik. Wij storen zijn natuurlijk ook enorm. Dat is ook een beetje vervelend voor ze. We <lacht> nou, moeten even afwachten. Ik zit te denken wat, ik zelf, uh, wat, mijn, uh, wat mijn eigen grootste pech is geweest. Nou, ooit een keertje wat ik, wat ik echt wel een vervelende pechvogelactie voor mezelf vond. Was dat ik uh, uh, aan het echt schieten was. Ken je dat? Met zo'n uh, zo uh, zo buisje en een ballonnetje eraan. En toen uh, schoot ik samen met, vrienden, met een vriend. Zat ik in de bosjes. En toen uh, nou, dacht ik, weet je wat, gaan we gaan een beetje schieten. En we schoten op auto's. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar op een gegeven moment uh, werden we gesnapt. En toen... Uh, ben ik, uh, zijn we kei en kei uit weggerend, want die man, die, ja, we hadden zijn auto geraakt... die liet het er niet bezitten zitten. En terecht ook, eigenlijk denk ik nu met terugwerkende kracht. Ik had dat zelf ook niet gedaan. En uh, Dus wij rennen en hij erachteraan met de auto. En wij konden niet meer ontsnappen. En toen is hij... Uh, uiteindelijk is hij zelfs achteruit... zo, boom, de oprit van die vriend van mij opgereden. Tenminste, van zijn ouders natuurlijk. Waardoor hij dus wist waar wij woonden. En dat was wel echt heel irritant, want uh, ja... Daardoor uh, kon hij dus onze ouders verwittigen van, uh, van het feit dat wij zijn auto uh, aan gehoord hadden geschoten. 0800-121 voor uh, de grootste pechmomenten van jou, Angelique. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Wat is jouw uh, grootste pech? Nou, grootstig groot lastig, maar ik heb wel uh, vaak autopech gehad. Oh ja, dat is Ik had vroeger een, uh, een oude BMW 316, toen ik net mijn rijwijs kreeg. Ja. En daar heb ik heel vaak mee langs de weg gestaan. En één keer was het was heel erg. Ik, ik kwam uit Utrecht, met Diana. En ik stond midden, je hebt dan de lekbrug. Ja. En ik stond midden op de lekbrug. Ik was echt een minuut van mijn huis vandaan. En op de lekbrug hield hij ermee op, gewoon. Oké. Okay. En dan stond ik, daar, stond ik daar. En het ergste was dat je in de vangrail gaan staan en dat was heel erg hoog gras. oh ja, verschrikkelijk dus is Ja, maar ik ging daar de dus zitten en opeens voel ik allerlei spinnen om mijn benen heen lopen. Echt, ja, ja ik, ik kan niet tegen spinnen. <laughs> dus was, dan sprong ik op uit, uit de berm ook nog eens, dus toch maar in mijn auto zitten, wat eigenlijk niet mocht van de uh. ANWB. En dat was, dat was een hel Ja. Mag je niet in de auto zitten van de AMB? je Nee, je moet langs de vangrail gaan staan. Echt waar? Oh. ja Huh. anders kunnen we worden aangereden. En het ergste was ook nog, ik kwam van een feestje. Dus ik had, nou, een vrij sexy outfit aan. <laughs> en al die mannen dan langs de weg toeteren. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Dus jij stond daar in je sexy outfit tussen de spinnen... Uh, ja. Met je auto die pech had. Ja. Oh, irritant ja. zat ja, Wat ik, ik heb ook al eens een keertje autopech gehad. En uh, was met mijn ouders in, uh, in... Ik denk dat we in België waren of in, uh, of in Frankrijk. een van de twee. Mm -hmm. en, uh, uh, maar dan, ja, wij moesten zo ontzettend lang wachten. Ik werd er helemaal ja. gaaf van. Gaan. Ik ah. dacht op een gegeven moment, van, rot nu eens op met je, met, je, met, je, met je auto. Er kwam ook maar niemand. En we hadden wel gebeld met de, met de Belgische of de Franse ANWB. Maar, mm -hmm. nou, dat, duurde maar dat duurde maar. en Dat duurde maar. Autopech vind ik misschien wel een van de verschrikkelijkste dingen. Ja, en ja. wat jij zegt heb ik ook een keer meegemaakt inderdaad, in Frankrijk ook. Wat dan? En, en ik was de enige die Frans sprak van de familie. Ik had <laughs> uh, Frans op school en ja. de rest kon geen Frans. En dan stonden we bij een garage, wat een pech. Ja. En ik moest uitleggen dat mijn vader dacht dat het de accu was. Maar ja, wist niet accu in Frans. dus ik met mijn boekje erbij van nou, weet je, denken dat het de accu is, maar die mensen begrepen mij ook niet en <laughs> we hebben daar ook drie uur gezeten toen en ik was toen een jaartje vijftien. Het was, was echt verschrikkelijk toen. Oh, ja, was goed. Ja. Ik, ik heb ooit een keer een auto gehad. Dat was een. Uh, een uh, wat was dat ook weer? Dat is een ik weet niet, dat was mijn eerste auto in ieder geval. Die moest je ook nog choken. Zo'n hele oude was het. en uh, dus, ik, dus ik reed en dan in die auto en dan reden we van, uh, reed ik van Amsterdam naar heel Hilversum terug. En elke dag wist ik, als ik in de file terecht kom, dan ben ik bokje. Want dan, uh, dan werd die auto gewoon te warm voor. Die kon dat gewoon niet meer handelen. En, uh, dus ik moest, elke keer moest ik maar hopen dat ik niet in de file terecht kwam. Gelukkig had ik redelijke werktijden, dat ik dat niet zo heel verschrikkelijk vaak kwam. Maar eigenlijk, ja, er werd altijd wel geklust op die A1. En uh, op de ja. terugweg kwam ik stond ik toch Vaak, dan moest ik altijd na vijf mm -hmm. minuten weer de uh, die, uh, die vluchtstrook in. Ik werd er helemaal gek van. Dat was echt... en op een ik, zeggen, ik vond het jammer dat ik die auto weg moest doen, maar ik wist ook wel verder. Ja, gewoon, dit kan gewoon niet langer. Nee. Dit, dit, dit is gewoon too much. Alles ja. maar, Dus uh, ja, goed. Ja, dat was ook een pech. Maar heb jij uh, het idee dat jij een enorme pechvogel bent in je leven? Nou niet pech, maar ik heb wel vaak kleine dingetjes. Zoals, ik ben nu aan het klussen in het huis yeah. en dan de simpelste dingen. Ik moest, uh, wat een bank gekocht en een, uh, dan moest een slopen omheen. En dan snij ik me weer aan de rit. Nou, mijn halve arm weer open, dan denk ik echt van, dat soort dingen gebeuren alleen maar bij mij. Misschien gaat alles goed, maar bij mij dan weer had ik weer een, een schaar vallen op mijn teen en dan dat soort kleine grotdingetjes. Maar zouden dat soort dingen dan alleen bij jou voorkomen of zou het voorkomen bij de helft van de, de Nederlandse gemeenschap en bij de andere helft niet? Want ik heb ook niet zo heel verschrikkelijk vaak dat soort dingen, maar ik heb het eerder dat mijn, mijn vriendin dat wel heeft. Ja. De, of mijn vrouw heet ze tegenwoordig. Ik, ik denk dat het wel een soort uitverkorenheid is. Mijn broertje heeft er ook nooit last van, mijn vriend niet, maar ja. Sommige mensen roepen tot zich af, of zo. Nou ja, ik, ik heb dus eigenlijk dat soort kleine dingen. heb ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk van. Maar mijn vrouw, die. We waren dus in, de, in, de, in, de, in, die grote, in die grote winkel in Amsterdam op de, mar, op de Dam. Ja. Daar uh, waren die filmmokjes opgenomen. En toen uh, ging ze kijken naar kleren. Maar daar hadden ze dus kleren. hadden ze dus um, uh, heel chic onder van die glazen plaatjes gehangen. Nou, dat ziet er allemaal <laughs> heel mooi uit. Alleen dat was precies op haar hoofdhoogte. En op een gegeven moment ging ze dus, uh, wilde ze dus naar die kleren toe buigen. Maar ja. zij, dus zij, zij buigt en zij kopt zo, pof, kopt ze zo dat glazen plaatje. Ai. En zij uh, ja, zei ook, en ik moest een beetje en wat, wat ik had niet hadden moeten doen. Maar, uh, en toen uh, de volgende, uh, nou, ik denk een minuut later of zo, waren we, ging ze weer bij andere kleren kijken... En uh, uh, Buk, uh, gaat ze weer naar voren en dan weer zo baf zo tegen het laatste plaatje. Ja, toen moesten ze komen en toen moesten wij ook al gingen. Maar dat gebeurt haar dus vaker dan mij. Dus het zou kunnen dat Pech gewoon niet helemaal eerlijk verdeeld is in het leven. Nee. Ook de dat... helft van de bevolking. Ja, dat jij dus wel last van hebt en je vriend niet. Mm -hmm. En uh, mijn vrouw ook, maar uh, ik niet. Maar dan moeten wij eigenlijk ook wat extra's hebben, degene die pech hebben. Hoe bedoel je extra? Om het dan weer te compenseren. Van dat, dat, dat jij bijvoorbeeld weer iets niet kan. Of... Zo. Ja, dat denk je dan, maar dat is, is helemaal niet gezegd. Dat, dat, dat, dat, zou zo, dat zou zo zijn als het een eerlijke wereld was geweest. Ja, asyliek, maar, maar dat is, het, is het natuurlijk helemaal niet gezegd. Ja. Voor hetzelfde geld, ja. uh, voor hetzelfde geld uh, uh, heb jij altijd pech en ik altijd geluk, en blijft het daar gewoon bij? Ja. Ik wil niet je avond uh, verknallen, maar nee. <laughs> zou zou maar kunnen natuurlijk. Nou, Zal je net zien dat ik straks auto -pech krijg? Ja, nee, ja, nee, wel nee joh. als je positief denkt, dan. Uh... Denk je dat dat zo werkt? Als je positief werkt, denk dat je dan, uh, dat, dat je dan minder pech hebt? Ja, ja, ik denk het wel. En ik denk dat dat ook de reden is waarom als je eenmaal pech hebt zo'n dag, dat dan ook alles fout gaat. Ik denk dat dan ga je negatief denken, en je voelt je kut en dan. Ah, ja. Ik denk dat vanzelf heel veel dingen dan fout gaan. Ja, ja. Omdat het toch al fout gaat, dan uh, gaat het ook maar helemaal in één keer alles gaat dan fout. Ja, Aha, ja, ja. ik denk als je na zo'n moment kan toezetten dat je toch positief denkt, dat het dan allemaal wel meevalt. Ja. ja, het zou kunnen inderdaad. Ja. ja. Ik ben altijd wel een redelijk positief mens en dus ik heb ook niet zo verschrikkelijk veel pech. Maar, hmm. nou ja, maar soms heb ik wel zo'n pechdag. Nou ja, goed ach, Pechdag hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Hè? Precies. Ja, anders heb je geen mooie dag. Nou, dat is ook wel zo. Je moet wel hoog. Of je moet, ho of, uh, je moet uh, hoe noem je dat? Je moet uh, diepe dalen hebben. Uh, mm -hmm. Om uh, hoge pieken te krijgen. Dat soort dingen. Dat is ja, dat moet je wel hebben. Dat is ook zo. Ja. Hé hey, Angelique, leuk dat je bent. Dank je wel, Dankjewel, hè? Ja, ja. Oké. Hoi, hoi, 0800-121 als je met me wil kletsen. Ik vind het gezellig altijd. We hebben het over pech. En uh, we merken dat, uh, dat mensen een beetje op vakantie zijn en zo. Ach, en, uh, achter is ook een manier. Het is, het is, het is een rustige nacht, maar dat is eigenlijk ook wel lekker. Ik fiets net ook naar buiten. En ik dacht van, nou, het zal wel een ke keer gaan regenen. Maar nou, daar viel eigenlijk ook reuze mee. Het is echt zo'n zo beetje zo'n... Ja, Zo'n Nederlandse zomernacht is het eigenlijk een beetje. Dus uh, mocht je denken van nou, uh, dus zo'n zomernacht heb ik eigenlijk ook. En uh, die wil ik wel even doorbreken door een beetje, door, door even lekker te kletsen. Dat kan 0800 1121. Ondertussen hangt uh, Nathalie nog steeds aan de lijn met uh, de Sleenaker Dat is uh, een hotel in, uh, in Sleenaker. En daar is uh, de boel overstroomd, het riviertje De Gulp is daar overstroomd. En als we hen te pakken hebben, om te kijken wat er aan de hand is... dan uh, laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Er is ook uh, goede muziek, gelukkig maar. Ook deze nacht. You too, it's stuck in the moment of time you can't get out of. Ik ben niet af van in dit wereld. Er is niets die je op me kan. The water is watching gone. moment you can't get out of. We hebben een uh, redactie zelfs midden in deze nacht uh, weten te vormen. Nou in ieder geval een redactie. Uh, Nathalie van de regie mocht jij willen bellen. En lastigvallen, dat kan 0800-1121. En uh, Frank, die hoorde je net al, die heeft ook een mobiele telefoon uh, weten te pakken. En uh, die is ook aan het, uh, aan het bellen met, uh, met Sleenaken. We zijn aan het kijken wat er eigenlijk allemaal aan de hand is daar in, uh, in het dorpje Sleenaken. In Limburg daar is dus een uh, riviertje overstroomd. Heel veel last van water. Uh, het riviertje de Gulp is daar uit zijn, buiten zijn oevers getreden, zoals je dat dan uh, noemt. En uh, dat schijnt nogal een heftig uh, riviertje te zijn geweest. Want uh, zo'n 15 tot 20 auto zijn gewoon meegesleurd door het wassende water. Dat is nogal wat, hè? En we hadden net iemand toevallig aan de lijn, of in ieder geval Frank had iemand aan de lijn met zijn mobiele telefoon, en Frank die zei van, hé, hey, wat is er aan de hand? Nou ja, er was dus, uh, was dus aardig wat overstroomd, en Frank vroeg, wat, wat ben je aan het doen nu? En zij zei, ja, ik ben aan het dweilen, dus ik heb eigenlijk niet zo heel verschrikkelijk veel zin om, uh, om te praten nu, wat ik al jammer vond, want ik dacht van, nou, dat is wel leuk om even met haar uh, te kletsen, maar dat, uh, dat wilde ze dus niet. Uh, vandaar dat we nog steeds niemand in slinnaken te pakken hebben. Maar het is natuurlijk ook wel uh, vrij laat. Ik lees nu wel dat Nathalie zegt dat Frank iemand te pakken heeft. Dus dat is mooi. Ik ben benieuwd. Ondertussen hebben we het over pech. Want het is natuurlijk al nogal, uh, nogal pech als je, als je last hebt van wateroverlast en dat soort dingen. En, uh, ik ben benieuwd of jij er wel eens last van hebt gehad van pech. 0800-1121, We hadden net Angelique en Angelique had het over autopech. Nou, autopech is natuurlijk iets wat, wat iedereen altijd wel heeft. Maar nou, je hebt wel meer, uh, meer vormen van pech. Je kunt pech hebben met klussen. Of je kunt uh, altijd pech hebben dat je altijd maar uh, last hebt van, uh, van uh, uh, weet ik veel van wat. Van, uh, dat je altijd uh, je teen stoot bijvoorbeeld of zo. We gaan eens even kijken of, uh, of Sleenaken... Uh, zal ik eerst een doen? Nee, ik heb ook nog iemand hangen. Ik doe het eerst wel deze. Goeiedag met Luc. Hallo? Nou, dan lekker dan. Of het was Slanaken, of het was iemand met pech... die uh, zijn telefoon er niet deed. Dat kan natuurlijk ook. 0801-121, 0801-121 is het telefoonnummer. Ik lijk wel van een telefoonlijn. Maar goed, maar gaan we naar Slanaken toe. Goedendag met Lucky Kink, BNN Radio 1. Goedendacht, René Pleijers. Hallo. Hallo. Hallo, goedendag. Met wie spreek ik? Met René Pleijers. Van, en, uh, van uh, uh, uit Slanaken? Ja. <laughs> en u bent ja. aan het dweilen? Ja, we en? zijn aan het schoppen bij de buurman. oei. En wat is uh, uh, waar is uh, de buurman? Is dat in een hotel of is dat ja, uh, gewoon? De buurman heeft een, uh, een pension, Ja. Yeah. Uh, hotelpension. En ik heb een restaurant ernaast. Oi. Is dat Oh ja. En uh, uh, dat is aan de waterweg en, en de dorpsstraat, zeg maar. De Waterstraat. De ja. Waterstraat, ja. Oké, okay, die, die is hoe... Nu echt de Waterstraat, ja. Nu moet ik eerlijk zeggen dat het, uh, het riviertje De Gulp mij niet zo heel uh, bekend voorkwam. Ik had er ja. wel eens van gehoord, maar ik wist eigenlijk niet precies wat dat was. Maar dat, het klinkt alsof het echt enorm uh, uh, heftig is geweest. Uh, 15 tot 20 ja. auto's meegestemd. Wat is er precies gebeurd? Weten jullie dat? Uh, vlak over de grens in België. Daar moet een enorm noodweer zijn geweest. En, en dat water dat komt dus allemaal via de gulp deze kant op. En, uh, en hier is dus een smal bruggetje waar het water allemaal door moet. Yeah. En dat uh, en het is dus uh, gestuurd door de brug en, en alle weilanden ervoor. En, en, een, en een weg tussen de waterstraat die van een beetje bergaf loopt. Die heeft dus... Uh, ja, en daar is al water in komen te staan. Jeetje. en wat was het moment dat jullie dachten: Verrek, dit gaat niet goed komen? Want het is volgens mij zo rond middernacht uh, rond uit de oevers getreden. Nou, het was wat vroeger. Oké. Okay. Het was een uur of elf of zo. Oké. Okay. Ja, goed. Het was echt, echt op tijd van tien minuten. Het, toen stond alles blank. Dus uh, daar was niks meer aan te doen. Er zijn allemaal auto's uh, helemaal onder water komen te staan. Ja. Want er was, de, was niet een, Ja, precies. Want er was niet een moment dat je heel even rustig kon bezinnen en heel even rustig kon, kon nee. kijken: van, oh ja, oké, okay, nee. dat gaat er gebeuren, laten we eens zandzakken gaan leggen of nee. zo. Nee, nee, nee. Nee. Huh. nee, er was helemaal geen dingen. Een van de buurmannen was. Uh, die ging even kijken bij dat bruggetje wat ik net zei. Mm -hmm. En hij wilde uh, drie minuten later wilde hij weer terug naar huis en het ging niet meer. Het Toen het stond het water uh, een meter hoger, zeg maar net. Dat was echt heel erg. Uh, Plotseling. ja en uh, hoe uh, wat, wat was jullie eerste reactie was de eerste reactie uh, uh, oh jee snel de dweilen voor de voor de deur leggen ja, of was het nee, dat, toch... had, dat had geen zin meer dat hadden we al gezien ja dat was dat was ja al... goed toen is de brandweer gekomen hè? en toen hebben we moeten wachten tot het water zakte vanzelf mm -hmm. en, en nu uh, dat is nu dus allemaal gebeurd ja. en nu zijn we alle schade op een maken en de ergste de rotzooi op ontruimen, zodat de mensen morgen vroeg weer in de bijtzaal kunnen, als ja. dat lukt. Ja, want uh, er waren natuurlijk ook gasten en uh, ja. uh, uh, misschien nog wel eters, nou dat denk ik niet op de tijd. Nou, nee, nee, nee, eters waren er oh. niet meer. Oké. Okay. Maar wat, uh, en wat, wat gaat daarmee gebeuren dan? Zij, moesten die worden geëvacueerd? Uh, de, de appartementen wat we hebben, die zijn in drie etages. Dus de tweede en de derde etage hebben we nergens last van gehad. Alleen de bruine vloer die mensen zijn dus ondergebracht in een uh, in uh, hotel iets verderop, ja. ja. Ja, ze moesten toch ergens naartoe uiteindelijk. Ook. Ja. Ja. Hebben jullie dit wel eens even vaker meegemaakt? Want het klinkt alsof het uh, zo'n zo redelijke bottleneck is daar in Slinderen. Uh, ja, uh, in, uh, in het is een redelijke bottleneck. We hebben het. Uh, uh, ik zelf heb het niet meegemaakt, uh, wat ik gehoord heb van de brandweer. een jaar of veertien geleden. dat dat ook zo, zo uh, moest zijn, maar niet zo erg als het deze keer was. Oké. Okay. Want dan zou je denk... ja want je zou denken van nou ja er valt daar niet wat aan te doen hè als het, als het vaker gebeurt dat weet ik, ja, ik weet ook niet precies wat er ja om, tuurlijk ja, ja ze zeggen om dat bruggetje wat ik net zei dat dat veel te, te smal is maar goed ja. Ja. dit was zo'n zo grote hoeveelheid water dat dat kon nergens anders meer in nee, nee ik denk niet dat dat de oplossing is het valt zeker in andere situaties wel beter zijn als die doorgang wat groter is. Maar ja. ik niet. Ja, ja, nou ja. En nu hebben jullie er sowieso niks meer aan natuurlijk. Want inmiddels is het ook al gebeurd. De... Ja. Hoeveel water is er uiteindelijk naar binnen gekomen? Zijn jullie nogal ja, een nacht aan het wijk? Echt, uh, echt 40 centimeter water uh, in, in het hele huis. Dus, uh... Op de branden, dus, ja. Ja, of het je... nu 10 of 40 is, dat maakt verder niks uit. Nee, dat is waar. Ja, de, nat is het toch uiteindelijk inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. En je muren zijn wat nat. Ja, de, de, de, ja. Heb je heb, je, <laughs> heb je, je wel het idee van, oh jij waar moet ik nu aan gaan beginnen? Want uh, dat, dat idee zou ik een beetje hebben. Van, ja, als er 40 centimeter water in je huis staat op een gegeven moment... dan uh, zou mij de moed wel een beetje in de schoenen zinken. Ja, ja goed. Je kunt niks anders doen al dingen afwachten dat het, het water zakt en dan, uh, en dan begin je maar ergens in een hoek. <laughs> ja. Maar het is, uh, ja. Ja, ik, ik, ik heb er ook nog nooit zo erg mee gemaakt. Nee. Maar, nou ja, je moet toch maar het is ook. wel leuk om te zien hoeveel mensen dan komen helpen spontaan en zo. En zelf houden. Ja, ja. De, de, de gemeenschap van Slinaken en de, de gasten die zijn ja, wel... Ja, gemeenschappen, het zijn meer vrienden en ouders en, en, en, en, en, en broers en zussen en zo. Weet je. Nou ja. Ik ben dan de enigste buurman. Maar... Die komen allemaal helpen. Maar het is maar een hele kleine staat. En dus, uh, dan zijn... Uh, Twee appartementen en twee restaurants in die straat. Dus meer is eigenlijk niet. Nee, nee, nee, precies. En die hebben natuurlijk allemaal wel, allemaal wel last uiteindelijk uh, van, van het water. Ik was de enige wat er geen last van. Oh, ja. wel allemaal, ja. Dan heb je wel massel gehad uiteindelijk. Uh... Ja, uiteindelijk wel. Hoe ja. kan dat dan? Het is gewoon heel vervelend voor de mensen allemaal. Ja, ze... Maar het restaurant staat net iets hoger of zo? Uh, op een, uh... Ja, ik, ik lig net een, een 30 centimeter hoger als de rest. Ja. Dus, uh... ja, dat was net die 30 centimeter water die dan, uh, die, ja, die dan staat. Te... Ja. Maar is het niet gevaarlijk geweest voor uh, voor, uh, nee. voor, voor, voor, voor mensen. Want als je ook zoekt op internet, dan zie je ook overal... en dat was ook de reden dat we even belden. Wij dachten, wat is dat toch allemaal gebeurd? Want je sta, er staat ook vloedgolf, treft, slenaken en dat soort dingen. Dat, het klinkt alsof het ja. echt verschrikkelijk gebeurt. is. Zo lijkt het precies. wel, ja. Zo lijkt het wel, want dit heeft ook nog nooit iemand meegemaakt. Dus maar hoe, waar het water vandaan komt, ja, ze, uh, wat we dus gehoord hebben... dat het vlak over de grens in de buurt van Homburg... dat het daar uh, een, een, een enorm noodweer is geweest. En de gulp die... Die, uh, die komt dus via België-Nederland België binnen. En, we, en wij zitten net aan de grens. Dus, uh... Ja, nou, dat is ook wel. Een, uh, zo was de avond niet gepland, kan ik me zo voorstellen. Dat je om half nee, vijf nog aan het was. was. Het was net kermis in het dorp. En, uh, en er wordt er, uh, een boom neergezet bij de kerk. Met uh, de meiden, zeg maar. En, dat, uh, en daar waren we dus volop mee bezig. En opeens toen kwam er een ding dat dus één hotel uh, onder water stond. En, uh, ja. toen, en toen hadden we nog niet meteen in de gaten hoe, de, hoe erg dat het was. Nou, na tien minuten of zo, toen hadden we toch... We moeten toch maar eens even gaan kijken. Ja, ja, ja, ja precies. Wat, wat waren jullie aan het opzetten voor de kermis? Uh, de, de den. De den. Ja, dat is een, een Limburgse traditie. Ja. Dat is om een, om een goede oogst te houden en dat, uh, en dat, uh, en dat het vee gezond is en zo iets allemaal. Oh ja. En, dat, uh, en, en de meeste dorpen hier in de buurt doen dat dan. En dan wordt er een den uh, opgezet naast ja. de kerk om, om, om ervoor te zorgen dat dat gaat ja. gebeuren. Ja. ja. En ja, uitgerekend op dat moment komt er heel veel pech uh, jullie kant op stroom. Ja, dus ja. dat is uh, wel een teken aan de wand, denk ik. Ja. <laughs> nou, dat zal wel niet, toch? <laughs> dat zal wel niet. Dat hoop ik ook niet, nee. Nou, dank. Yes? En uh, succes met, uh, met wijlen nog eventjes. Ja, uh, en wel. en uh, neem nog een borrel uh, straks na nou afloop. <laughs> dat zullen we doen. Oké, <laughs> heel okay, goed. Tot en we hebben het over een pech en we hadden René aan de telefoon. En René was van, uh, was van uh, uh, het restaurantje in, uh, in Sleenaken. Het is maar een klein dorpje. Als je kijkt op Google Maps, dan zie je ook. Ja, dat stelt eigenlijk niet zo heel verschrikkelijk veel voor. Er is een dorpstraat en er is een waterweg. En uitgerekend daar uh, stroomt zo op, uh, precies uh, uh, onder een bruggetje het, uh, het riviertje de Gulp door. En de Gulp die dacht: uh, Weet je wat, ik zet alle registers open en ik stroom er toch als een partij naar beneden toe daar. Vanuit België. Dat zul je altijd zien. Altijd in de Belgen. En uh, nou, het is daar flink uh, uit de hand gelopen. Als je zoekt op Google dan, uh, en Twitter. Dan, uh, dan zie je dat het wel redelijk los is gegaan. En uh, René. die bevestigt dat ook. Dus 30, 40 centimeter water. In het hotel. Restaurant. Daarin. in Slinaken. Uiteindelijk viel het allemaal mee. Geen gewonden. En. Uh, nou, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En nu is het. kwestie van. dweilen, opruimen. En klaar is. Kees. 0801121. Als je met me wil meepraten. deze rustige nacht. dat mag. 0801121 draai ik een plaats van misschien wel de beste bet die Nederland ooit heeft gehad. Johan, Day is Done. I'm Misschien wel de beste band uit Nederland, wordt wel eens gezegd. Hè. En ze zijn ermee gestopt, jammer genoeg. Maar ze hebben één fantastische plaat gemaakt. Nou, ze hebben er meerdere mooie gemaakt. Maar één is echt misschien wel de allerbeste die ze ooit hebben gemaakt. Pergola is dat. Het is echt een schitterende plaat. Johan hoorde je hier in 4-7 op Radio 1. En uh, ik weet niet wat jij hebt gedaan, maar ik heb de afgelopen dag echt... Nou, ik denk de hele dag... Uh, ja, ik moest even winkelen. Nou, weet je Dat ga ik eerst vertellen. Ik wilde dus de hele dag uh, Olympische Spelen kijken. En dat heb ik ook wel gedaan. Maar wel op een telefoon. En dat kan gelukkig nu, hè, met een smartphone. Maar ik heb dus gisteren serieus... 7,5 en een half uur gewinkeld. Echt? Nathalie, kom eens hier naartoe. Kom eens. <lacht> dat klinkt even stom. Oh, Nathalie is van de regie. 7,5 en half uur gewinkeld. Ben je gek of zo? Nou ja, nee, maar dat moest. Het, uh, Waarom moest ja, dat? Ja, omdat, nou ja, omdat uh, uh, uh, mijn vrouw die zei... Uh, wij moeten wat dingen hebben. En dat was ook zo, want uh, wij hebben <coughs> een bruiloftsfeestje binnenkort ook. En ik moest nog wat nieuwe kleren hebben. En, maar, je kunt niet in je oude kloffie naar een bruiloft toe. Dus ik moest wat dingen hebben. En, maar op een of andere manier moest het dan per se in Amsterdam. Dus ik uh, heb de hele dag met, met de rugzak op de buik gelopen. En het was gevaarlijk Amsterdam. <laughs> Moet je wel passen. En, uh, uh, maar het was echt... Het duurde lang, joh. In de eerste drie, vier uur denk ik, vind ik het allemaal wel prima. Lekker wandelen en zo. Dat was prima weer ook, dus dat was leuk. Mm. Maar op een gegeven moment had ik het echt... Ik kon gewoon niet meer. Ik kon gewoon niet meer. De, de, het is zoveel onzin, die kleren die je dan ziet allemaal. En, zo. en ik ben helemaal niet zo van de oh, oh, consumptiemaatschappij en zo. Maar ineens viel het mij op hoeveel vintage winkels er eigenlijk zijn in Amsterdam. Veel? Ja? ja. Op elke straathoek zit er wel één. En toen dacht ik, dat komt natuurlijk alleen maar. Omdat wij sinds nou, de jaren zeventig zijn er zoveel kleren over ons heen gestort... Dat er gewoon, er moeten ook wel vintage zijn. Want anders, ik bedoel, die kleren liggen anders maar gewoon ergens in de hoek van de wereld niks te doen. Ja, maar dat is wel goed. Ja, ja, anders wel... draagt niemand die kleren. Mm. Uiteindelijk is dat ook wel goed dat, dat die vintage zijn. Alleen, het stinkt daar gewoon altijd een beetje in die winkels. Ja. En uh, uh, ik vind gewoon ook, ja, uh, misschien is het een beetje stom. En uh, ik vind tweedehands kleren prima. En uh, ik verkoop het natuurlijk zelf heel graag. Maar tweedehands schoenen ga ik echt niet aan beginnen. Die stinken, hè, dat vind ik gewoon viezig. Yeah. Maar goed, toen moest ik dus, dus gewoon echt zeven en half uur uh, um, winkelen. En op een gegeven moment zit je dan ook op een moment dat je alles al prima vindt. En dat is eigenlijk het moment dat het, het, het meest kritieke punt van je relatie. <laughs> <laughs> ja, want als je dan, als dan je vrouw of vriendin uh, dingen gaat passen. En dan, als je dan maar gewoon zegt, ja leuk. Ja leuk. Ja nee, doe die maar. Nee, die is leuk. Als je dat de hele tijd bij alles maar gaat zeggen... op een gegeven moment gaat het toch opvallen. Maar en jij bent dus meegesleept door je vriendin? Nou, ik moest zelf, ook dingen, ja, ik moest zelf ook dingen heb hebben. Heb je natuurlijk. zelf iets gekocht? Ja, ja, ja, ik was al heel snel klaar. Ik was na een half uurtje al. <laughs> gekocht. Ja, één winkel. Klaar ben ik dan. Ja, maar je hebt ook gewoon... We moesten we ook naar zo'n vintage winkel. En dat was een hele grote, heb je... Ik ja. weet niet precies hoe die heet. Hoe heet die nou ook weer? Nou ja, naast, uh, naast, uh, de, naast die, die, die markt in Amsterdam. Nou ja, doet toch allemaal ja, ja. niet toe. En na, na Episode. Is die, ja, ja, precies, ja, die inderdaad ja. Hm. En uh, dus wij dan, maar de, oh, dat is dan groot, en uitgebreid en alles hangt op elkaar en zo. En je hebt ook geen idee wat je en alles is dan alles is harig ook en zo en, uh, en de, ja, maar, dan, maar ja, maar zo zijn die kleren dan ook gewoon. Alles hangt op elkaar en dan denk ik even van, kan je toch niet, kan je toch niet geen kleren uitzoeken? Het is gewoon te veel alles bij elkaar. Dus ik heb gewoon, hou gewoon van, oké, okay, broeken liggen bij broeken ja. en. Uh, Trui bij trui, t-shirt op t-shirt, klaar. Maar dan ga je dus liever naar niet tweedehands winkels, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ik vind tweedehands, ja, soms wel leuk tweedehands kleren kopen. Alleen dan moet ik wel echt moet ik wel echt. Uh, maar ik raak gewoon een beetje snel in paniek in dat soort winkels. <laughs> ik wil gewoon een overzichtelijke winkel. Dus dat doen wij dan ook maar. Gewoon, uh, Dan gaan we naar een overzichtelijke grote winkel. En dan koop ik al mijn kleren. Lekker makkelijk. Ja, maar hebben jullie niet eventjes lekker koffie gedronken of zo, of ja. geluncht? Ja. Hebben... Maar dat is toch leuk? Ja, dat was ook heel leuk. We hebben lekker aan, aan de gracht gezeten. Dat was leuk. Dus een uurtje van het winkelen was gewoon, uh, was gewoon ontspanning. <laughs> maar de rest was het toch echt dat eigenlijk ja. van winkelen. Was, ben jij een beetje een winkelaar? Nu uh, toch over een beetje, maar inderdaad als het zo lang is, dan uh, haak ik ook al snel af. Ik vind winkelen een uurtje, twee uurtjes. En dan heb ik meestal ook wel gevonden wat ik wil vinden. Ja. En dan, uh, nou, voor mij hoeft het, ja, met vriendinnen of zo is het wel gezellig, maar dan moet je niet, ja, je moet het niet overdrijven. Ja, maar je he? hebt echt vrouwen, vooral vrouwen toch altijd, op een <laughs> ja. of andere manier, die het gewoon echt heerlijk vinden om een dag lang te winkelen. Mijn, vrienden, mijn vrouw is ook niet zo van. Nee, maar zo ben ik ook niet echt hoor. Ja. Nee, ja, ja. nee, Af en toe heb je gewoon iets nodig, dan is het leuk, maar verder. We hadden het dus over pech, uh, we, ja. daar wilden we het over hebben, maar uh, ja, het is echt een onderwerp. Ja, sowieso is het een hele rustige nacht, dus dat, dat heb je soms wel eens, uh, dat geeft ook allemaal niks. Wat een maar pech. Jij had ook een pech vandaag, hè? want jij wilde yeah. dus uh, jij wilde dus uh, mensen spreken. Dat hebben we altijd in de uitzending. Dan uh, gaan we mensen alvast hun stelling voorleggen mm -hmm. en dan, uh, dan hoor je die dan tussendoor. Dus jij wilde dat doen en toen was je microfoon kapot. Ja. De batterijen deden niet meer. En toen uiteindelijk uh, jij sms'en... wat ik trouwens echt een heel prettige afwisseling vond. Want ik was dus de hele tijd uh, <lacht> ja. aan het winkelen. Dus ik dacht, relax, kan ik boy, even sms'en. En toen uiteindelijk een appje uh, gedownload... en uh, daar met je iPhone opgenomen. Maar mm -hmm. dat, dat, toen wilde niemand met jou praten. Nee, ik dacht, nou, we hebben een leuke stelling. Jij en ik houden allebei wel van sport. De Olympische Spelen zijn begonnen. Dus ik dacht, we gaan het hebben over... of jij dacht, ja. we gaan het hebben over... wie is jouw favoriete sporter? Ja. Nou, dus ik had helemaal zin in, straat op, lekker ja, over sportmensen sport. praten. Ja. ja, dat vind ik leuk. En nee, niemand wilde antwoord geven. Ze dus hadden er allemaal geen zin in. Ja. En, nou, ik stond ook met mijn iPhone bij die mensen. Die dachten ook van, dit zijn al raar. Ja, Ze dachten van... natuurlijk dat jij een, een of andere iets wilde verkopen. Ja, dat denk precies, je wel ja. Ja. Ik zou ook hebben gezegd van, joh. Nou, maar maar ik lacht ook hartstikke vriendelijk de hele tijd. Ik ja, word toch? gewoon helemaal gek ja, van. Ik zou toch denken van, uh, je ik geen zin in. <lacht> Stom is dat, hè? Ja. Zou, ik, zou, ik vind zou het hartstikke leuk om, vonden, om al die mensen te horen. Maar zelf had ik ook gezien, zou ik ook hebben van, joh, plop. Ja. Mijn eerste interview op de radio was uh, toen ik deed ik verslaggeving bij, uh, bij de lokale radio. En toen wilde ik uh, iemand spreken. En was live op de radio. Liep ik rond op het uh, lokale tennis toernooi. En toen uh, liep ik gewoon... Het was gewoon een hartstikke gezellig sfeertje. was niks aan de hand. <lacht> en uh, toen liep ik naar een man toe. En die was wel aan het praten met iemand. Maar ik dacht van, joh, ik heb een microfoon in mijn handen. Dus ik kan alles maken. Dus ik liep naar die man toe. En ik zei, mag ik u misschien wat vragen? En toen zei hij echt zo, nee, rot op! Maar echt zo, vol op de rij ik dacht echt van wow, doe eens even relaxed toen dacht ik echt van nou dit ga ik dus echt nooit meer doen nou hoor ik natalie wel je. Dacht ja, dacht dacht dat toen. denk ik dus soms ook. <laughs> ja, precies. Nou goed, het is, een, het is een dag met pech en uh, ook voor ons een beetje, dat kan soms gebeuren. En uh, ook de dames van de Olympische Spelen, de, de Golden Girls, zoals we ze hadden genoemd, dat hadden we misschien niet moeten doen, want uh, ook die hadden een beetje pech. Dat zijn de zwemsters, die wilden goud winnen op de estafette, de vier keer 100 meter. Uh, dat is niet gelukt, ze hebben zilver gewonnen. Nu denk ik dan, joh, uh, dat is de eerste prijs die wij winnen met Nederland... deze hele sportzomer. dus dat is alleen maar een plus. Maar zo denken zij er niet over. Uh, zij dachten uh, van, wij wilden goud en we hebben geen goud, dus dit is pech... Tra, nu met tuiten. Maar goed, het kan allemaal nog. We kunnen nog steeds goud winnen. Op verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld bij, het, uh, bij, het, uh, nou, bij, bij de hippische sport. De hippie sport met paarden. En uh, vandaag, deze. Nee, gisteren is Tim Lips al in, uh, in, uh, in actie gekomen. En vandaag is het dressuur en individueel. De tweede dag met uh, wederom Tim Lips. En dan hebben we later ook nog uh, cross-country. En we hebben dinsdag ook nog de finale van het springen. En onze Erben Wennemars, je kent hem wel, hij is op dit moment ook in Londen. Die is een paar weken geleden meegegaan met die springruiters om te kijken hoe dat nou precies allemaal in zijn werk gaat. Mag ik zo meteen op, op dit paard rijden? Dit paard mag jij straks uh, even gaan bereiden, ja. Op tv lijken die paarden allemaal zo klein, maar hoe hoog is dit paard? Nou, dit paard is, als ik hem schat, is die uh, schofthoogte. Hè? Wij meten een paard hier op, uh, op schofthoogte... Ja. En daar zal hij zijn een meter 65, denk ik, oh, okay. ongeveer, zal hij op uitkomen. Nou, dat is wel leuk. Ja. Het is een beetje, een beetje een raar jaar voor jou. Je had een fantastisch paard, dat paard moest weg en nu de Spelen komen eraan. Ja, inderdaad, het, is, uh, het loopt allemaal een beetje anders dan gepland. Uh, vorig jaar uh, had ik het idee dat ik met mijn toenmalige toppaard. Uh, BMC van Guns van Simon gewoon lekker naar Londen zou gaan. Maar helaas is hij uh, verkocht naar Amerika in december. Maar ben je dan blij? Want ongetwijfeld zul je er ook nog zelf een paar euro aan overgehouden hebben. Of denk je van shit, daar gaat mijn Olympische droom. Uiteraard uh, ben ik daar uh, van die deal ook beter uh, aan geworden. Anders uh, zou het natuurlijk heel erg pijnlijk geweest zijn. Ja. Maar het liefst had ik hem gewoon uh, nog hier op stal staan. En was ik met hem, uh, hem naar Londen gegaan natuurlijk. Want uh, je weet, ik weet wat ik aan hem had. En... Uh, ja, hij was gewoon een toppaard We waren een topcombinatie. We waren helemaal fantastisch op elkaar ingespeeld. Maar uh, oh, kon, kon je hem uh, niet houden? Nee, er was geen houden meer aan. Hij uh, stond eerst op de wereldranglijst Iedereen zat eraan te trekken. En, uh, ja, oh, ja Hou hem door zijn <laughs> ja, rijdenpaal. Ja, hij, wordt hij, uh, wil naar, hij wil naar buiten. Ja, hij heeft geen geduld meer. Nee, volgens mij moeten, ook, <tus> moeten we ook zomaar gaan rijden. Ik wil daarom ook gaan rijden. Ja. Maar even één ding nog. Ga je Londen halen? Ja, daar moet je gewoon vanuit, moeten we gewoon nee. vanuit gaan. En ja, als je onderdeel van het team bent, dan maak je dan ook als team kans op goud Nederland moet altijd gaan voor goud. Ook al uh, heb je misschien een keer een jaar waarin je denkt van we hebben misschien op het moment niet de topcombinaties in Nederland. Ja. Door wat voor reden dan ook. Uh, maar toch moet Nederland altijd uh, voor een, een gouden medaille gaan. Uh, dat zijn we een beetje verplicht in onze status. Nou, ik ben benieuwd. Wat gaan we doen? Ja, we gaan rijden, we gaan dit paard opzadelen. En, uh, ik heb wel even gezorgd voor een paard... wat een klein beetje ervaring heeft met onervaren ruiters. Oh. O, je hebt hier eigenlijk alleen maar paden staan... die dus ergens ja. goed zijn voor zijn van mij. Nou, Zit daar niet... echt, echt zoveel, zoveel verschil in dan? Nou, als je, als je zeg maar nooit op een paard hebt gezeten... en je stapt op deze paden die ik hier op stal heb staan... dat zijn echt de sportpaden, hoog in het bloed staande paden. Ja, die zijn zo sensibel en snel dat uh, als iemand daarop gaat zitten... die nog nooit paarden heeft dan gaan we hier ongelukken krijgen vandaag. En ik denk, dat willen we toch niet. Heel goed. Oké. Okay. Okay. Nou, ik zit erop hoor. Dan pak je de teugels uh, zo vast zoals ik net uh, gezegd zo. heb. Zo ja. Ietsjes, pak ze maar heel iets korter. Goed zo. Ho hou, hou, hou jij hem ook even <laughs> rustig vast, uh, Jong. Wat <laughs> oh, is dat hoog zeg? <laughs> nou, kallepaard. Wow, wow, wow, wow. Ah, valt me niks tegen. Oké, okay. okay, nou gaan we dus dat, dat licht rijden hè? en dat, ja? dat is iets heel moeilijks. Dat is. hupje Dat, dat hebben. kun je ook eigenlijk heel dat moeilijk... Dat uh, hupje eigenlijk een beetje. Nee, het is, het is geen hupje. Het is echt om de pas in je de... zadel en om de pas er weer uit. Dus. Maar we gaan eventjes... Ja, uh, wel, hoor. Het beste is als we het gewoon even aandraven. Ja? En dat je even... Dan kan je nou wel heel erg gaan uitleggen. Maar misschien heb je moet direct het ritme in één keer. Ja, oké. Okay. Maar we gaan. <tus> ja, Volgens mij heb ik er geen Staan, minuut. Zit. Staan, <tus> zit. Staan, zit. Staan, zit. Ja. En je hand mooi laag houden. Volgens mij een te snel hipje. Ja, je moet niet te snel. Je moet je mee laten nemen eigenlijk. Met het ritme van het paard. Niet voor het ritme van het paard uitgaan. Maar ook galopperen. Galopperen. Dat is de volgende ja. stap. Dat is gewoon in je zadel blijven zitten. Oh. In galop. Oh, dat is makkelijker. Nou, we zullen zien. Sommige mensen vinden galopperen makkelijker. En sommige mensen vinden draven okay. makkelijker. Gewoon in je zadel blijven zitten. Nee, in gewoon in zadel blijven zitten. Dit is echt zo, dit is een dam, je echt een jeroen groen dom. Dus ja, uh, dat ja. is. Uh, ja, hoop okay. kom maar. Nou, hoop eens okay. laat kom. me zien. Laat me zien, meisje. Allee, kom, daar gaan we voor. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar, ja, ja, ja, daar gaat hij. Dat was hem, hè? Ja, dit is geloofd. Dit is hem, hè? Kom. Jo! <laughs> Perfect. Oh, wow. <laughs> wow. Nou, dat was hem. Ah, ik vind het knap. Super. Ik denk dat we het hier maar met mijn moeder moeten laten doen hoor. <laughs> ah, het is... Springen is echt je doen. Het lijkt me niet verstandig om nou te gaan springen. Nee. Komt er breng, een breng naar binnen of niet? Ja. Meisje, je hebt het hartstikke goed gedaan. Wat een fijn paard het is. Hè? Ik vond het echt fijn. Ik heb echt, echt genoten. Ik vond uh, dat je in gegalopt bent geweest, vond ik al heel wat. Dat had ik al niet verwacht, eerlijk gezegd. Nee, dat nee, nee, had ik niet verwacht. Nou, mooi. Ja, mooi. Echt heel veel succes in Londen. Ja, dankjewel. Ik hoop dat ik het haal en ik, als je erbij bent, maak je kans. Dus, uh... Trek de maar een medaille richting Desselau. Richting Dat gaan we doen. Nou ja, hij ging het dus niet doen. Uiteindelijk mocht Jeroen dan niet meedoen aan de Olympische Spelen. Hij uh, heeft het niet gered met zijn uh, paard Duchim. Hij maakte te veel fouten op het kwalificatietoernooi. En daarom is het dus niet gelukt voor uh, Jeroen om daarbij te zijn, de Olympisch kampioen van 2000. Helaas, helaas. Maar goed, hij heeft genoeg kansen op een gouden medaille voor andere sporters. Het gaat vast goed komen. Time is on my side. You want to be free But... But just wait and see. Rolling Stones and time is on my side.